Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij paspoort gekeken. Sinds 2009 worden de afdrukken in het paspoort opgenomen. Maar op Schiphol, bij de grens en in het buitenland... worden die nooit gecontroleerd. Blijkt uit navraag bij de marechaussee... en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alleen gemeenten kijken er incidenteel naar... Op veel plaatsen, zoals Schiphol, staat niet eens de apparatuur om vingerafdrukken mee te kunnen controleren. De invoering van de afdrukken in het paspoort is een Europese afspraak om identiteitsfraude tegen te gaan en heeft de Nederlandse overheid tientallen miljoenen euro's gekost. De gemeenten hebben sinds 2009 zo'n 20 miljoen vingerafdrukken afgenomen. De Zimbabwaanse president Mugabe geeft vanavond een verklaring af, meldt de staatstelevisie in het Afrikaanse land. Volgens Bronnen heeft Mugabe ermee ingestemd dat hij aftreedt als president. Hoe laat hij de bevolking zal toespreken is nog onbekend. Eerder vandaag werd Mugabe door zijn partij ZANU-PF al afgezet als partijleider. Ondanks de extreme smog hebben duizenden mensen in New Delhi vandaag een halve marathon gelopen. De luchtvervuiling in de Indiaanse hoofdstad is deze maand zo ernstig dat artsen spreken van een noodsituatie. Inwoners klagen over branderige ogen en keelpijn. De gezondheidsdienst wilde de halve marathon daarom laten verbieden, maar de rechter ging daar niet in mee. En dus verschenen vandaag 35.000 mensen aan de start in New Delhi. Uiteindelijk viel de smog nog enigszins mee doordat het gisteren had geregend en de organisatie het parcours had natgespoten. AZ heeft een Kerkrade met 1-0 gewonnen van hekkensluiter Roda JC. Het doelpunt werd in de 84ste minuut gemaakt door Seuntjens. Door de overwinning klimt AZ naar de derde plaats op de ranglijst... ten koste van Pek Zwolle, dat vanmiddag thuis op de valreep verloor van PSV. Het werd 1-0 door een doelpunt in de 93ste minuut. Het weer, eerst hier en daar nog een bui, daarna is het even wat droger... maar morgen gaat het langdurig regenen. Smiddags wordt het zo'n 10 graden, s'avonds komt er nog een graadje bij. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Jolande van der Velde van de ANWB Er staan momenteel geen... U luistert naar ZFM Klassiek Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. Goedenavond. Het is weer zondagavond. Het weekend zit er weer bijna op. En dat betekent als toetje toe nog weer een heerlijk klassiek muziekprogramma tussen 7 en 9 uur. We hebben weer een gevarieerde keus voor u gemaakt en we gaan vanavond beginnen met La Damnation de Faust. En dat is opus 24 en daaruit het vierde deel. Het is geschreven, gecomponeerd door Hector Berlioz. Het wordt uitgevoerd door Gael Arquès met het Orchestre National Bordeaux d'Aquitaine onder leiding van Paul Daniel of Daniel. We gaan naar symfonie nummer 3 in C mineur. Opus 78 R176 is het nummer van de componist. En dat uh, st werk staat ook wel bekend als de orgel Symfonie. Uh, we gaan daaruit draaien het Maestoso Allegro. Het is uiteraard gecomponeerd door Camille saint saëns Het wordt uitgevoerd op orgel, de heer Jan uh, Krybiel en um, die wordt begeleid door het Kansas City Symphony Orchestra onder leiding van Michael Stern. En als u het uh, hoofdthema goed beluistert, dan zult u daar een hele bekende pophit uit het jaar uit uh, de 70-jaren er herkennen. Had u het herkend? Natuurlijk had u het herkend. Tenminste, als u popliefhebber bent en ook van klassiek houdt. <tiek> het was natuurlijk het bekende If I Had Words van uh, Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. Dat was ontleend aan deze symfonie van Saint-Saëns. We gaan naar een uh, gedeeltelijke uh, tijdgenoot van Saint-Saëns. Uh, hij was iets ouder, hij leefde iets eerder. Saint-Saëns leefde van 1835 tot 1921... en de volgende man leefde van 1822 tot 1890. Dus ze hebben elkaar wel goed gekend. En van deze meneer, die onder de naam César Frank leefde... Um, gaan wij draaien de symfonie in D mineur. Uh, M46, is het nummer van het werk... En uh, daaruit het tweede deel. Het uh, alleg Allegretto, ja, zo moet ik het zeggen. César Frank was dus de componist. En het wordt uitgevoerd door l'Orchestre de la Suisse Romande. En dat staat onder leiding van Marek Janowski. En dan gaan we door met een Engelse componist. Een man die bekend is geworden vanwege een stuk van hem... dat altijd tijdens de Last Night of the Proms wordt uitgevoerd. De Pump and Circumstances, met daarin het bekende Land of Hope and Glory. Maar uh, deze man heeft meer geschreven en dat gaan we nu horen. Symfonie nummer 1 in As, opus 55, deel 3 daaruit, het Adagio. Het is gecomponeerd door Edward Elger en het wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis. Zo, en van de grote symfonieën gaan we nu maar weer eens wat kleiner, namelijk gewoon naar de piano. Domenico Scarlatti, dat is de volgende componist die wij u gaan laten horen. Sonate in D-minuur K32 en daaruit de Aria. Het wordt uitgevoerd op de vleugel door Daria van den Berken. Ja, en dan nu een uh, toch wat aparte combinatie weer, uh, een, namelijk een sonate voor fluit, viool en harp. En uh, dat heeft als nummer L137 en we spelen daaruit het eerste deel, de pastorale. En de uitvoeringsinstructies zijn lento, dolce en rubato. Nou, dolce, dat betekent lieflijk, Dus dat betekent dat het heel lieflijk gespeeld moet worden. Het, wordt, uh, het is geschreven door Claude Debussy. En er staat één naam bij, Bertrand Chamagnol. En wie de andere twee zijn, dat vermeldt de historie nog even niet. Maar we gaan eerst luisteren. Ja, en die Bertrand Chamillieu, Chamagnou moet ik zeggen, is een Franse pianist, jonge vent nog. En het betreft hier een uh, vrij nieuwe uh, uitgave, en dat is uh, de reden dat ik nog niet alle informatie erover um, kon vinden op uh, het internet. Deze meneer is in ieder geval een bekend Franse pianist die ook al drie keer, en daar is hij de enige in, een prestigieuze Franse muziekprijs heeft gekregen voor solo performer. Hij is pianist, maar hij houdt zich ook regelmatig met kamermuziek bezig, waarin hij dus met anderen samenwerkt. En daar was dit dus een voorbeeld van. Maar wie de mensen zijn die hier meespelen, sorry, dat moet ik u schuldig blijven. We gaan uh, naar iets heel anders. Ik moet weer eventjes een beetje de boel gaan omgooien. Want anders kom ik met de tijd niet uit. Dus uh, we gaan verder met. Uh, uh, even kijken hoor. Ik moet even zoeken. Ja, met uh, Leonard Bernstein. Ja. De, bekende, uh, de bekende componist uit Amerika. Man die uh, onder andere natuurlijk het meest beroemd geworden is door uh, zijn muziek voor The West Side Story. We gaan nu een stuk draaien uit On the Waterfront. En daaruit het Andante uh, with Dignity. Dus het Andante met waardigheid moet het gespeeld worden. Het uh, wordt uitgevoerd door het Barbara Leonard Bernstein Israel Symphony Orchestra. On the Waterfront. En zo zit het eerste uur van ons programma er alweer op. We halen ons opmaken van het NOS-nieuws van 8 uur. En daarna komen wij nog bij u terug met nog een uur mooie klassieke muziek. Mocht u overigens zelf ideeën hebben, suggesties hebben voor dit programma... verzoeken hebben, dat kan altijd natuurlijk. Stuur die gewoon dan naar klassiekapenstaartje.nl wij kijken daarin en dan komen uw bezoekjes aan bod. Ik zou zeggen, we doen nog even de, onze gebruikelijke filler. En eh, wij komen de andere kant van het nieuws bij u terug. Tot zo.